Aantrekken. De wedstrijd Ajax-AZ wordt volgende week donderdagmiddag overgespeeld. De KNVB wil de eerste wedstrijd zonder publiek laten spelen. Later kwam de voetbalbond op dat besluit terug. Kinderen tot 12 jaar zijn met een begeleider welkom in de arena. En dan het weer. Bewolkt, veel wind en vanuit het noordwesten regen. Later in het noorden nog wat zon. Het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Dit was het. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A22 Velze Beverwijk is in de Velze tunnel in beide richtingen maar één rijstrook open. En dat komt door een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie.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 Fijne kerstdagen...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 And I try not to sing and keep Ooh, I'll get by the little help from my friends See ya.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 Ik heb geen gevoelens voor voilà. mij. Terwijl ik nu alleen maar denk: ah ah, wat zij je ziel in de wereld, zeg maar wat je.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 Het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur Jobboot met het NOS journaal De provincie Limburg, Universiteit Maastricht en DSM investeren samen 180 miljoen euro in twee kenniscampussen Er komt een campus bij DSM in Geleen en een gezondheidscampus in Maastricht Provinciale staten moeten plannen nog goedkeuren. De bouw van de studiecomplexen gaat tien jaar duren. De provincie hoopt dat de studenten in de regio blijven werken en dat er op die manier 2000 nieuwe banen bijkomen. Eerder waren er ook al vergevorderde plannen om een campus te maken in Maastricht. Maar die stranden onder meer door financiële problemen van de woningbouwstichting en een forse overschrijding van het budget. De belangstelling van kinderen voor de bekerwedstrijd Ajax-AZ is zo groot dat Ajax het toewijzen heeft moeten stopzetten. Ajax was in eerste instantie uitgegaan van 14.000 weg te geven kaarten, maar de belangstelling bij scholen en sportverenigingen is zo groot dat de 14.000 kaarten vanmorgen al op waren. Ajax moet nu eerst extra stewards oproepen voordat er extra kaarten beschikbaar kunnen worden gesteld. Koningin Beatrix heeft het bij haar staatsbezoek aan Oman onzin genoemd dat een hoofddoek een symbool is voor onderdrukking van vrouwen. Prinses Maxima viel de koningin daarin bij en zei dat vrouwen in Oman juist alle kansen hebben.